Simon garfinkel, Geweldig. Aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van GoFem. Fijn dat je erbij bent je hoorde van hen het legendarische Mrs. Robinson. Hey, blijf je bij me tot 12 uur? Je bent van harte uitgenodigd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. En tot 12 uur heb ik geweldige muziek van onder andere The Blackbirds. knap je toch vanop van zo'n nummer van uh, deze heren. The Boys to Men. Een uh, mannengroep uit de jaren negentig. And of the Road. Uh, zeker als je nou, een beetje ziek bent bijvoorbeeld. Ik kan me dat uh, voorstellen. Want corona raast ook nog door zelfs vlaanderen Dus uh, er zijn nog steeds mensen die daar ziek van worden. Dus. En dan heb je zo'n nummer wel nodig. Denk je, Wat is dat nou weer voor een brainwave Maar ja, dat gaat nu helemaal zo. Een beetje chaotisch hoofd. Dus anders kun je niet bij de radio werken hoor, overigens, zonder chaotisch hoofd. Het is maar dat je het weet. De uh, Blackbirds horen je voor met Walking in Rhythm. Straks een, uh, ja, een straatinterview van Jeroen Vergent, hij ging de straat op. En hij vroeg aan de mensen, waar praat u eigenlijk graag over? Ja, dat is best wel interessant, want uh, weet jij veel. Waar praat jij graag over? Nou ja, heel veel mensen deden openbaringen bij Jeroen Vergent. Je hoort het straks over ongeveer een kwartiertje. you uh -oh. Die komt dichterbij Dit moet een delirium zijn Want die zuster Dat ben jij Dit is een noodgeval oh, Een geweldige band Waar we veel te weinig hits van horen Maar wel, lekkere muziek maken De Gold Band En uh, noodgeval Nou, je hoort het wel de tekst Duidelijk een geval van EHBO, eerst heel veel ongelukken. En uh, direct door naar uh, ja, het ziekenhuis als het ware. Naar de verpleegkundige. Je hoort hem hier bij GoFam. Verder Ace of Base en all that she wants. Lekker. Just because be I'm close.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 Gaat hij nog hummer, denk je? Nou, ik denk van wel. Mm. Mm. Charles Asnavour. Die mm. Old Fashioned Way. En er voor de Beach Boys met een prachtige uitvoering van. Uh, de Good Vibrations, de stereo-uitvoering. En die bevatten enkele extra elementen. Tja, echt waar. Goed, tijd voor de... Ja, de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer eens op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u op straat, waar praat u graag over? En wij hier bij de radio praten natuurlijk het 100 uit. Hier ook bij GoVem. Maar waar praat u graag over? Nou, Jeroen van Gent ging dus de straat op en vroeg het u. Dit zijn uw antwoorden. <tiedert> Ja, ja, ik praat over alles. Ja. ja, van alles en nog wat. Ja, ik heb een brede interesse. Maar dus. praat ik graag over. Ja. Ja. Wat is nou iets waarvan u zegt, van, nou, dat is iets waar, waar ik graag over praat? Met anderen of familie, vrienden, bekenden? Oh, dat is een hele lastige... Nou, nee, vrijdagmiddag wijntje drinken. Dan lekker kletsen, lekker gezellig oude horen. Over van alles en nog wat? Van Alles en nog wat, ja. ja. Ik denk toch wel de actualiteiten. Het, uh, vooral in deze tijd houdt me heel erg bezig. Uh, verder vind ik het leuk om te praten over sport... Uh, wat er gaande is in de wereld, wat er gaan is in deze wijk. Ja, mijn, mijn gezin, met, waar ik met mijn vrienden en ja. bekenden over praat. Nou, waar, praat u, oh. nee, waar praat u zelf graag over? Oh. Um, over mijn werk en over mijn hobby's. Ja. Ja. Mag ik vragen wat het is voor hobby? <laughs> dat is wel leuk. Ja. Oh, ik maak graag... Uh, ik, uh, ja, ik, ik handwerk graag, maak graag kleding en, en dat soort dingen. Ik knutsel graag. Dus als mensen daar wel eens wat over willen weten of over vragen, dan uh, ja, praat ik daar graag over. Maar Misschien ook heb... over mijn gezin, dus ah. dat is ook mijn, uh, mijn alles. Dus, ja. Nou, dat is natuurlijk uh, privé, maar over, dit, over uh, uh, dat, dat. Je kunt patronen uitwisselen. Je kan zelfs leuk, uh, uh, weet ik wel, uh, een soort van een, uh, cursusje geven of zo. Dat zou kunnen, ja. Maar heb je dat al eens gedaan? Ja, heel vroeger. Okay. <laughs> Lang geleden. Ja, Met wel. vriendinnen, ja, ja. onder elkaar. Maar daar komt het nu eigenlijk niet meer van. Dat uh, het was wel de. Wel die afgelopen tijd was wel een vreubold tijd, hoor. Ja. met veel thuis zitten. Ja, zeker. Het ja, zelf ook wel weer opgepakt. Maar nou. ja, je moest dan toch uh, rekening houden met het aantal mensen dat je thuis uitnodigt. Dus dan, oh ja, dat ja. was het toen niet. Ja, dat nee. was, ja, ja. Maar wel de hobby voor mezelf, ja, dat is zeker. Ja. Ja, en die actualiteit die, die was nogal controversieel. Veel mensen hebben ruzie gekregen over corona en de familie enzovoort. Ja. Is het bij u niet gebeurd? Nee, gelukkig niet. Nee, nee, nee. We hebben met elkaar prima daarover kunnen praten. Okay. Ja. Geen meningsverschillen? of Verschillen van inzichten? Zeker wel meningsverschillen, maar dat betekent niet dat je geen adequaat gesprek met elkaar kunt voeren. Ja, Goeie. Ja. Ja. Goed. Ja, ik heb passie voor eten, dus ik vind het uh, altijd leuk om over eten te hebben. Um... Met andere mensen? Ja, ja ook. Een, een uitwisseling van recepten of zo? Ja ja, ja, ja. Ja, is ook leuk. Voetbal. Voetbal? Ja. Ja. En hoe? als op televisie bij VI of nee gewoon met, met, met de buren gewoon over nou, Feyenoord ja en, en dan is het vaak slecht want Feyenoord scoort niet altijd of valt het, mee? het gaat dit jaar gaat het super gaat het ja. goed en we kunnen nog kampioen worden ook dan is het goed om over te praten maar dat heeft u voor eens niet hè dat heeft <laughs> u voor... nou ik kijk wel graag mee maar niet, niet, niet naar alles nee. waar praat u graag over mijn werk sorry ja ja. Mag ik vragen wat het is? Ik ben verzorger in een verpleeghuis. Ja. Oh, nou, dat was een pittige tijd dan. Een hele pittige. Dat is ja. wel iets om dan over te vertellen, inderdaad. lijkt me, om Een beetje af te reageren. Ja, ja. Nou ja het is je werk. Ja. Ja. Hoe gaat het nu? Heel goed. Rustiger, beter dan eerder? Nou ja, er mag personeel bij. Hè? Oh, dat ja. Dat, dat mag altijd. Ja. Zijn er veel mensen weggegaan door de crisis? Mm, nee, maar wel een hoop mensen ziek geworden door de crisis. Dat wel. Ja. ja. ja ook ook verplegend personeel. Dus ja. Het, ook te, ja. ja. U heeft het, Gerrit, bent u nog ziek geworden? Ik ben ook ziek geweest. Oh, oké. Ja. Maar gelukkig van een korte duur. Alles in dus, orde. Uh, alles in orde. Ja, komt u als onderwerpen tegen dan, waar een ander dan over wil praten en doet u zich van, nou. vind ik niks. <laughs> nee, ik sta in principe voor alles open. Ik, ik heb geen onderwerpen die ik op uh, een zwarte lijst heb staan of zo. Nee, nee, geen zwarte nee, lijst. Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Waar praat u graag over? Volgens mijn kinderen praat ik om het praten. Dus ik praat om alles oh. graag. Ja, ja. Dat kan van alles zijn. Ja, eigenlijk wel. Maar het moet wel vrolijke praat zijn. Uh, ja. Nou ja, oké. Okay, dan is het vast wel eens zo. Bent u op visite of zo Dan willen ze Persen? Over dingen praten waarvan ze zegt, nou, laat maar. Nou ja, kijk, als ze het ei kwijt wil. En dat, dat proef je dan wel. Ja. Dan laakt dat natuurlijk wel toe. Ja. Ze moeten wel de ei kwijt kunnen bij mij ook. Ja. Niet uh, waar je zacht of deprie van wordt. ongezellig praat niet. Deze, zo, zoals deze interviews bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja, ja. ja bijvoorbeeld ja, ja. ja, en waar praat het mannetje van de radio graag over? Nou, de afgelopen twee jaar hebben mij geleerd niet over de corona te beginnen. Want daar krijg je dus geheide ruzie over. En dat geldt ook voor de radio. Ik denk, laat ik nou eens wat anders doen. Ik heb heel veel geëngageerde vragen gesteld. Maar nu dan toch maar liever leuke man-wijd-hond vragen. Bovendien kun je die vragen eigenlijk gewoon ook ja, naadloos doortrekken naar de privésituatie. Bijvoorbeeld bij een visite. Het is als een spelletje met van die uh, tea topics, die theelepeltjes. De lebeltjes die aan de theezakjes hangen. Daar staan van die vragen op van een bepaald merk. Je mag het één keer noemen, Douw Egbert, Pickwick Thee. Ja, en dan kun je eigenlijk gewoon uh, op tafel leggen. En dan, dan heb je iets om over te praten. Uh, en dan heb je een houvast, een kader. Uh, in plaats van dat het verzandt in uh, uh, ja, de actualiteit van elke dag. En die is niet fris, die is niet leuk. Dus laten we wel wezen. Leuke tea topics zo over te praten. Ik noem het man bij het hond vragen en die stel ik op straat. En uh, ja, we praten we nog meer over, over hockey. Heel veel hockey. Hockey. Ja, onze dochter, dochter die hockey is. Dus uh, vijf dagen in de week. Ja. Ijshockey of oh, veldhockey. En veldhockey? Veldhockey. En zaalhockey. Ja. Ja. Dus. Waar praat u graag over? Over alles en nog wat. <laughs> doen, we te doen Ja, inderdaad. Ik praat over alles. Maar er zijn vast dingen die er uitspringen waarvan hij zegt van nou dat is een topic. Over eten. Hey. Ik ben gek op eten. En gaat het dan over recepten uitwisselen of gewoon wat u gegeten heeft of zo? Nou, ook allebei. Ik werk ook met eten, dus vandaar ik hou van eten. Ah, ja. hoe, werkt, hoe werkt u daarmee, met eten? Nou, ik bereid eten en het eten andere mensen op. Ja, in, in het huishouden. In het bedrijf. Nee, in het oh, bedrijf. bedrijf. Ja, in het ah. bedrijf. Ja. Dus dat moet, dat moet dan eten zijn voor heel veel mensen tegelijk? Ja, dat klopt. En dat is een uitdaging? Dat is best... Nou, nee, valt wel mee, want ik doe het al jaren. Ja, om het dan lekker te houden. Ja, om het lekker te houden, dat is ja. fijn. Ja, dat is wel fijn. U, waar praat u graag over? Ja, hockey, Feyenoord. <laughs> Feyenoord. Ja, Feyenoord heeft ook een hockeyploeg trouwens. Ja. Met de naam Feyenoord. Ja, klopt. Wat dat betreft. Ja, dat is heel klein. Klein oh, okay. clubje. Ja. ja, dat weet ik toch weer niet. Nee, oké. Okay. Maar is er iets waarvan u zegt van nou... U, en, en u deelt het ook samen waar u over kunt praten misschien? Weet ik niet, maar... Ja hoor, ja, Feyenoord minder, maar... Ja. Ik luister dan. wel. ja. Ik de verstand van voetbal. Ja, ik heb niet de verstand van voetbal, nee. Nou, meer over hockey dan ook? Ja, als dochter natuurlijk. Ja, dus. ja over, over alles. Als, als, ja, Over gezellige dingen, over wat je meemaakt, over je werk, over je kinderen, over voetbal. Ja. Ook dat, ja, over alles een beetje. Dus daar is goed over te praten. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go have Dames van Bananarama hier bij Govem en uh, Love in the First Degree. Tja, het is tot de dood ontscheid, maar is dat dan ook mm, iets als een uh, vanus? Ben je mooi klaar, mee dan? <laughs> ja, heb je dat weer. Natalie Imbraglia hier in de show bij Govem met Thorn. Goedemorgen. I thought I saw a man to life.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 Floor. Illusion never changed into something real. Wide awake and I can see the perfect sky is tall. You're a little late, I'm already tall. So I guess the fortune tellers right.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 Goed om te doen, niet in zwart-wit denken, want ja, ach. Of je moet nog een zwart-wit tv hebben, zou ook nog kunnen hoor. Of in zwart-wit fotograferen, hmm, zijn er ook nog mensen die dat doen. Goh, waar zit ik nu allemaal weer aan te denken? Nou ja, heb je dat weer? Komt door de koffie, elfde bak achter de kies ongeveer deze morgen. En mag je nog even wijzen naar onze website www.gostreepje-rtv.nl Daar staan heel veel interviews op of gesprekken zou ik maar zeggen met lijsttrekkers, want vanaf morgen mag je naar de stembus en dan is het wel interessant als je weet waar je uh, ja, op kunt stemmen, wat zijn de standpunten wat drijft de mensen Nou, het staat allemaal op onze website lees het maar even na vandaag www.gostreepje-rtv.nl was hem ja de moody blues wat een prachtige antieke uit de jaren 60 ride right, matsi zal en daarvoor van boeien met zijn groep en zwart wit hey, ik ga er voor tussen het is mooi geweest zometeen wat uh, ja mededelingen van de politieke partijen... die zo meteen nog even hun best doen... om hun zaken onder de aandacht te brengen. En daarna weer het nieuws... en uh, daarna weer lekker veel muziek... hier bij GovM. Ik dank je weer voor je gezelschap... en ik hoop dat je erbij bent volgende week zondag... bij Leven en Welzijn uh, rond een uur of tien. Want dan ben ik er weer met heerlijke muziek... en een paar leuke onderwerpen om met je te bespreken. Je hoort het allemaal dus hier bij GovM. Maar blijf intussen gewoon lekker ons volgen... via Facebook, Twitter enzovoort. En niet te vergeten onze website. Tot besluit van de show vandaag. Boniem en Rasputin. Hmm. Mooie dag. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.